Baghdadi wordt verantwoordelijk gehouden voor massamoord. Onder zijn leiding pleegde IS bloedige terreuraanslagen in Europa en werden gevangenen gemarteld en onthoofd. De laatste jaren is Baghdadi vaker doodverklaard, maar er doken toch weer opnamen van hem op. Op de A325 bij Elst zijn twee mensen omgekomen toen hun auto op zijn kop in de sloot terecht kwam. Hun identiteit is nog onbekend.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 Verstappen deed dat niet. De wintertijd is vannacht om drie uur ingegaan. De klok is tot eind maart volgend jaar een uur teruggezet. De Europese Commissie stelde eerder voor het verzetten van de klok af te schaffen. Maar daarover zijn de EU-landen het nog niet eens. Weer Online heeft voorgesteld om precies tussen zomer en wintertijd in te gaan zitten. Dat zou voor West-Europa de beste tijd zijn.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 Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstaan! Killing you, oh, wanna Wanna oh, your mind? Don't you dare jump on, oh, jump on, get on me, oh. Some say love zfm Yes, I'm It's yes.